Uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Kijken Amerikaanse politicus gepleit voor een aanval op Syrië. Het is de Republikeinse senator en oud-presidentskandidaat John McCain. Hij vindt dat de VS leiding moet geven aan een internationale missie om strategische doelen van president Assad te bestoken, zodat zijn tegenstanders veilig hun verzet kunnen organiseren. Commissaris van de Koningin Pijs is niet blij met een twitterbericht van de burgemeester van Hulst. Ze neemt contact met hem op vanwege de tweet die gaat over een reeks overvallen op Chinese restaurants. De CDA-burgemeester schreef onder meer nu al drie overvallen op Slinese restaurants in Zeeland. De burgemeester van Hulst zegt dat dit zijn stijl is en dat hij niet namens de gemeente heeft getwitterd.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 In Friesland is een helikopter van de luchtmacht vanavond beschenen met een laserpen. De reddingshelikopter hield een trainingsvlucht toen hij boven Sint-Anna parochie drie keer werd beschenen, zegt de luchtmacht. De politie en de Maasjouce doen onderzoek. Volgens een woordvoerder gebeurt het steeds vaker dat luchtmachttoestellen worden beschenen met een laserpen. In Duitsland heeft een man twee artsen doodgeschoten. Volgens plaatselijke media was de, man, de dader een man van 78 die patiënt was in de praktijk in de plaats Weilerbach. Na de schietpartij opende de politie van de deelstaat Rijnland Palt een klopjacht. De man bleek dood in zijn huis te liggen. Hij had zelfmoord gepleegd. Het weer droog en een paar opklaringen. Temperatuur van 8 net boven het vriespunt. Morgen wisselend bewolkt met ook wat zon bij een graad of negen. Dit was het NOS Journaal.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 Vegeta, too, Harvotam, Leydim, Bajanito, Tehem, Le Masmero. Vegeta, too, Harvotam, Leydim, Bajanito, Tehem, Le Masmero. Lo, Moisa, Goyel, Goyer, Eloy, Medu, Olin Hamar. Lo, Moisa, Goyel, Goyer, Eloy, Medu, Loisa, go el goy, go el goy, chere, belo il medu, od minchamar, loisa, goy. To Arvata, amleitim Ajanito, masmerot, the Hitatu Arvata, Leitim, Ajanito, Demasmerot, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Ja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 maar weet je, er zijn gewoon dingen die, die zijn gewoon goed. Van eer je vader en je moeder, ga het alsjeblieft doen. Um, zorg voor, voor, voor de armen, ga het alsjeblieft doen. Want Dat is wat de Heer zegt, dat is wat de Heer wil. Ja. En ja, wat ook, ook denk ik heel belangrijk is, van ik ben altijd heel veel dan bezig geweest met te doen, weet je, om het gehoorzaam te zijn. En er staat een tekst in de Bijbel... ...die staat ergens, ik weet nu niet precies waar die staat... ...maar er staat, het doel van elk gebod is liefde uit een rein hart. En, en daar gaat het eigenlijk om, Van, je hebt de geboden van God... ...die zijn uh, uh, aan de ene kant heel moeilijk om te doen... ...want je kunt het niet zelf... ...en als, als, uh, als je niet zeg maar, wedergeboren bent en in, in, in je eigen kracht en met je eigen oude persoonlijkheid probeert... nou, dat, dan ben je gefrustreerd. En ik heb dat gezien. Ik werd verslaafd aan, aan, uh, aan het gokken. Terwijl ik wel gel al gelovig was geworden, maar ik was nog die oude mens. En dat, uh, dat de bedoeling van het gebod is om te kijken van... nou, dit is wat God wil, wat God graag ziet... maar de manier om dat te bereiken is dat we sterven aan de oude mens... en, en Jezus... Uh, aannemen als Heer. En dan, dan gaat Hij het overnemen. En dan geeft Hij je kracht. En ik heb zelf meegemaakt van. Er was een verleiding. En ik kreeg een kracht. om me er tegen te verzetten. Dat, dat was ook niet eens. Van, dat was niet van mezelf. Ja, ik ben dus ben ik kan niet zeggen wel. van. Ja. van kijk eens van wat ik een super. man ben. Ik zal je ook nog vertellen wat er gebeurde. Ik was tot geloof gekomen. En dan ben je helemaal. Uh, ja, helemaal gek van de Heer. Je bent, houdt zoveel van hem. En, je, en alles zoek je.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 aan de Haltestraat 62 B. Het is een pizzeria en wij mogen dat restaurant gebruiken daarvoor. Tussen 2 uur en half 5 zijn daar aanwezig. En wilt u gebed of heeft u een probleem, dan kunt u ons bellen voor een afspraak. Ons nummer is 06 40 23 66 73. Ik herhaal voor een afspraak, belt u 06 40 23 66 73. Hartelijk welkom.